Even Sidio Vertongen niet bereikt, maar Vertongen uh, kan de bal weer eventjes uh, aanraken en kan nu terug gaan naar zijn positie. Moet er wel opgelet worden achterin, maar dat doet Ajax heel goed. En uh, ze zitten er bovenop, ze, ze, ze spelen geconcentreerd. Je zou zeggen dat uh, lijkt me logisch, maar soms is dat uh, wel eens anders in het voetbal. Als Solemani de bal heeft voor Ajax en we precies 14,5 minuten hebben gespeeld bij een 0-0 stand. Geconcentreerd, degelijk, het is uh, volwassen. Eigenlijk kun je heel weinig aanmerken op Ajax in die eerste 15 minuten van deze wedstrijd. Ebi nu met een actie aan de linkerkant, goed op snelheid, geprobeerd de Revalier uit te dagen. Nou ja, die trapt daar wel in, dan komt die voorzet, maar uiteindelijk terecht in de handen van Loris, de doelman dus van Olympique Marseille. Het nieuws van 9 uur hoort u in de rust van deze wedstrijd. En deze wedstrijd is de ontmoeting tussen Olympique Lyon en Ajax Amsterdam met een tussenstand van 0-0 na een kwartier. En balbezit voor Eno die uh, het uh, duel wint van zijn tegenstander Gomis en de dus Scanaix. Weer in de aanval gaan doen ze regelmatig. Het is uh, voorin nog niet echt heel scherp, maar nu gaat de bal naar Lodero. Lodero, terwijl Soleimani in het centrum een uh, plekje zoekt, uh, probeert Lodero aan de linkerkant Ebesilio te bereiken. Lukt niet, maar de afvallende bal is halverwege de helft van Lyon. Voor 1-0. 1-0 speelt hem op Anita. Anita naar Ebesilio. En die gaat maar weer eens uh, proberen Réveillère uh, uit te spelen. Dat hoeft niet, want hij haalt de bal terug en speelt hem op Theo Jansen. Jansen, bal breed. Nee, bal even terug naar 1-0. 1-0 kan hem wel breed geven aan Alderwereld. Alderwereld bal naar voren naar Eriksen. Eriksen laat de bal even van de voet afstuiten richting Van de Wiel. Van de Wiel probeert uh, Eriksen weer aan te spelen. Dat lukt niet. En dan moet uh, Ajax uitkijken voor de counter, maar die is er al meteen uit. Dat is wel even risicovol wat van de wiel deed. Want er stonden veel ajax voor de bal. En ja, Lion heeft de snelheid om razendsnel een counter uit te voeren. Dat kwam er niet van, omdat er goed hersteld werd. Nu is Ajax weer gevaarlijk. Maar Theo Jansen gaat schieten en schiet de bal een meter naast. Krijgt de bal van Vertongen. Ajax staat ver naar voren. Vertongen maakt wat pasjes. Speelt vervolgens Jansen aan. Vijf meter voor het strafschopgebied, Iets aan de linkerkant. Een uh, diagonaal bal van hem. Die uiteindelijk dus naast de goal gaat van uh, Loris. Maar uh, voegt, daar, uh, voegt daar ook de kopbal van Vertongen aan toe. Er zijn dat twee gevaarlijke momenten voor Ajax. Tegen 1. Lissandro, redding Vermeer voor Olympique Lyon. Daar is dat Ajax dus voor, maar 0-0 is de actuele stand als Gomis met 1-0. Een wel uitvecht, dat allemaal correct gaat volgens de Zweedse scheidsrechter. Kries vervolgens naar Lovren speelt, oftewel Olympique Lyon heeft de bal. En doet dat nu via Sissoko. Sissoko de linksbek, even terug naar Lovren. Lovren naar Kries. En zo, nee, hij slaat Kries dit keer over en breekt Reveillère. Rebeille bal, de diepte in. Daar is al de wereld op gedoken om Gomis af te vangen. En dat lukt ook. En dan kan Ajax weer in balbezit komen. En heeft dat via Aldewereld gedaan naar Eriksen. Eriksen kaatst naar 1-0. Uh, 1-0 iets te kort op van de wiel, maar die uh, vangt dat goed op. Speelt de bal naar Aldewereld, Aldewereld. Nu wordt Ajax even vastgezet op eigen helft. En dat uh, levert balbezit op voor uh, Lyon. Maar Gomes wordt uh, opgevangen, goed opgevangen door de verdediging van Ajax. Uh, even werd Ajax vastgezet, maar nu kan Ajax er weer uitkomen. Ja, was wel opvallend om te zien. Want de grote vraag is, wat doen die centrale verdedigers Lofren en Kries? Op het moment dat Lodero uit de spits Wegzakt, dekken ze dan door? Het antwoord hebben we net gezien, dat is ja. Want het was Lofren die uiteindelijk die bal onderschepte, doordat Lodero op dat middenveld niet bal vast genoeg was. Oftewel ja, deze mensen blijven niet centraal achterin staan, maar doen gewoon mee aan het spelletje. En dat leverde dus bijna een uitbraak van Lyon op. Bijna is het niet helemaal, dus is het nog 0-0. Theo Jansen met het balbezit aan de linkerkant schept de bal verder aan die linkerkant richting Lodero, doorzien door Revalier. En uiteindelijk mag Lyon er nu uitkomen. Het balbezit voor Lissandro was de bedoeling. Maar daar zit Vertonghen dan weer tussen. En Vertonghen doet dat goed. Net als Eno een uitstekende openingsfase kent. Nu een slechte bal van Vertonghen, Die gaat er meteen hard achteraan. Wordt geholpen door, uh, uh, door Van der Wiel. Maar Bastos die speelt er wel toch uitstekend. Naar zijn medespeler Kelstreum. Opening aan de rechterkant bij Ravière. Vallière loopt een paar meter. Weet dan dat Bastos helemaal van links naar daar is overgestoken. Probeert met een hakje de rechtsachter weg te sturen. Ja, nu is er ruimte om uit te breken voor Ajax. via Soleimani aan de linkerkant in een duel met de politieagent. Zoals hij al eerder vanavond werd genoemd. Kries gebruikt prima het lichaam. Stoot de Servië naar de grond. En de Zweedse scheidsrechter die staat erbij. Kijkt ernaar en keurt het goed. Oftewel het balbezit is weer overgenomen door de Fransen. De dader Kries naar Lovren. En dan zakt Ajax weer wat in. En kan er wat gedaan worden door Lyon in in de voorwaartse richting. Wat pasjes, niet meer dan dat. Een beetje rondspelen, een beetje zoeken. Ajax uit de tent lokken. En vooral geduldig blijven spelen. Dan komt Ajax wel een keer, dan stapt Ajax wel een keer. En dan komt er wel wat ruimte. Nu bijvoorbeeld voor Lissandro, die dan terugstapt uit de spits, maar nou, weer even zo makkelijk wordt afgetroefd door Lodero. Die wordt dan in de middencirkel weer afgetroefd door Kelstreum En die past dan weer verkeerd op Gomis. En dan denkt Vertongen, dan maken we aan die, die, dat. En daarom maar even een eind. Kenneth Vermeer in het spel betrekken. En dan mag Ajax weer gaan bouwen via Eno. Eno draait zich, probeert zich feit te draaien. Dat lukt ook. Speelt de bal naar Van de Wiel aan de rechterkant. Nog op de eigen helft van Ajax. Maar een meter of twee voor de middenlijn. Nu uh, weer helemaal terug naar Jan Vertonghen. Maar toch doet Ajax dat uitstekend hoor. De eerste twintig minuten heeft uh, nog amper een kans weggegeven. Eén keer hebben we uh, Lissandro gezien die vanaf de rand van het strafschopgebied... een schot mocht vuren richting Vermeer. Dat werd uh, goed weggestomd door Vermeer. Nu gaat de bal de diepte in de paas van Vertongen Komt niet aan bij Abicilio die even gewisseld is van kant met Soleimani. En wij gaan weer even snel naar het match set. Het was niet de bedoeling om jullie zo vaak te onderbreken, maar het is een hele bijzondere Champions League avond. De topper, een van de toppers, Napoli, Manchester City. 1-0 geworden door de grote ster van Napels, Edison Cavani uit een uh, corner van La Vezzi met een kopbal bij de eerste paal. Napoli leidt tegen Manchester City. Trapsonspoort tegen Inter dat al door is 0-1. En de vierde goal gaat er nu in bij Real Madrid. Özil is de doelpuntenmaker daar. En de laatste goal die we nog niet hadden gemeld. Otelul Galati tegen FC Basel. 2-0. De broertjes, nee het zijn geen broertjes. De beiden met de naam vrij. Zo moet ik het zeggen. Fabian en Alex. Zij maken de goals voor Basel. En ze zijn voor de duidelijkheid geen familie. 21 minuten geleden zijn we in Stade de Guerlain in Lyon. begonnen aan de ontmoeting tussen Olympique Lyon en Ajax. 0-0 is de stand. Balbezit is voor Lyon via Revalier. Aan de rechterkant zijn eerste voorzet wordt eruit gehaald door Soleimani. Zijn tweede door Eno. En vervolgens levert dat Ajax balbezit op via Lodero. Die toch ook zal moeten wennen aan zijn rol. Eigenlijk invaller was. Nooit echt basisspeler. Gehaald is als vriendje destijds van Luis Suarez. En toen Suarez weg was bij Ajax zat men met Lodero. Die ook nog eens geblesseerd raakte op het WK in de maag. Maar uiteindelijk bood hij prima uitkomst toen uh, Bouliki in afgelopen zaterdag tegen NAC snel geblesseerd raakte. En mag hij nu dus, maar dat is uh, een, een vergelijking alleen op basis van positie in een soort Messi-rol, spelen in het elftal van Ajax. Terwijl uh, Lio probeert Lissandro te bereiken en Koer maar dat keurig doorzien is door Eriksen. En dus het balbezit weer is voor de bezoekende ploeg uit Amsterdam, Anita aan de linkerkant en Suleyman. Opvallend de rol van Eno, niet dat hij zo speelt. Maar hij doet het goed voor ons nog, nu wordt hij slecht aangespeeld. En goed bedoel ik met het opvangen van de aanvallende middenvelders van Olympique Lyon. Daar zit hij vaak goed tussen. Nu is het uitkijken geblazen als Olympique Lyon weer in de aanval gaat. Met Lissandro, die even opgevangen wordt. Door Anita, de vrije trap wordt snel genomen naar Reweyère aan de rechterkant. Heeft de bal meegenomen, trekt nu naar binnen richting de as van het veld. Hij mag ver komen, moet nu wel aangepakt gaan worden. Dat doen ze niet en dan is het schot dat overigens onderweg aangeraakt wordt. Komt dan in handen terecht van Vermeer. Maar ik denk niet dat je Anthony Reweyère, de 32-jarige, te ver mag laten komen. Want het is een uitstekende voetballer die... Met links en met rechts goed kan schieten. En nu uh, had ajax was dat de bal onderweg werd aangeraakt. Maar hij mocht erg ver komen. Nu heeft Vertongen de bal en speelt de bal uitstekend naar Van de Wiel aan de rechterkant. nog Altijd op zijn uh, oude dag International van Frankrijk. 32 jaar Revalière. De andere International is uh, uh, Van de Wiel. Die paaste naar binnen. De bal wordt opgevangen door Lyon. Weer teruggebracht door EBC En dan zit er een Frans been. tussen als hij van rechts naar het centrum wil. Veen hoort volgens mij toe aan Kelstreum. De bal gaat over de achterlijn Er komt er dus een corner aan. Dat is de tweede voor Ajax in deze wedstrijd. En we weten dat is een klusje voor Theo Jansen die dan shokt. En tijdens dat shokken kan dan iedereen met enige lengte van achteruit naar voren komen... om het leven van Loris en die andere tien Fransen zuur proberen te maken. Theo Jansen gaat dus inderdaad die corner nemen. Neemt nog altijd tijd. Gek genoeg, elke keer als hij daar een corner neemt, een enorm fluitconcert. Ik weet niet wat Theo Jansen hier ooit de mensen in Lyon misdaan heeft. Maar dan komt die bal bij de eerste paal en wordt dan door Ebicilio over de achterlijn getrapt. Ja, dan is het voorspel toch leuker dan het hoogtepunt. En gaan we gewoon een uh, doeltrap krijgen van Loris. Maar voor alle duidelijkheid 0-0, dat valt helemaal niet tegen. Ajax doet het uh, naar behoorde. Het uh, draaiboek dat Frank de Boer heeft opgesteld wordt keurig gevolgd door uh, de elf mannen. Er wordt uh, weinig weggegeven, er wordt veel gecreëerd en eigenlijk wordt uh, Lyon onschadelijk gemaakt. Oftewel, alles zit er wel een beetje in. En 0-0 is een uh, prima stand voor het elftal van Frank de Boer. De keeper van het jaar 2009 en 2010 in Frankrijk. Een aanvoerder van het Frans nationale elftal heeft de bal weer in het spel gebracht. En Cris speelt de bal naar de rechterkant, naar Revier. Ravier probeert de bal naar voren te spelen, maar schiet de bal via Soleimani over de zijlijn. En dan mag Ajax gaan gooien. Het is geen opwindende wedstrijd. Maar wel een wedstrijd die uh, zeg maar uitstekend verloopt voor Ajax. Want toch hadden maar weinig mensen verwacht dat dit sterke Olympique Lyon... Uh, zeven keer kampioen van Frankrijk, de laatste keer in 2008 overigens... toen ze ook nog de beker wonnen en dus een dubbel haalden... Uh, dat uh, Ajax tegen dit Olympique Lyon dat weer op volle oorlogsterkte is. En Ajax met zoveel blessures met name voorin dat Ajax een kans zou maken. Maar het uh, gaat spoedig. Na 24,5 minuut spelen nog altijd 0-0. En balbezit voor Olympique Lyon op eigen helft via Chris die de bal paast op Kelström. Kelström uh, paast een breed op uh, Lovren die zich inschakelt En dan ineens ziet dat hij het hele middenveld kan oversteken. Een paas wil geven op Ja, dat was best gevaarlijk. Want de commis was al onderweg, die steekbal was dus ook de bedoeling. Daar staat alleen heel goed al de wereld tussen en Ajax heeft zelfs het balbezit gehouden. Via Evisilio Die kan een breed spelen op Jansen in de middencirkel. Jansen dan aan de linkerkant. Daar staat Soleimani op zijn prachtige gele schoenen. Neemt aan. Moet dreigend richting Rivolière naar binnen komen. Zoekt nou de combinatie met Lodero. Maar Lodero verplaatst weer naar links. Daar waar Anita nu zich inmiddels ook aanvallend is komen melden. Durft niet de voorzet aan. Paas maar eens naar Eno. Dan is er in de as wat ruimte voor Theo Jansen. Maar nou moet hij eens niet overmoedig worden. Want nou zie ik ook al de wereld inschuiven. En op het moment dat hij dat doet. Verliest Erikse de bal. En kan er nu een uitbraak komen via Lissandro. En uitkijk, gevlazen. Sandro nog altijd, mag veel stappen nemen. Speelt hem ook Gomes in het Maar Gomes heeft al de wereld in zijn rug. Speelt de bal dan even terug op Bastos. Bastos aan de linkerkant. Met het linkerbeen de Braziliaan, ex-Excelsior, ex-Weyenoord. brengt de bal nu met het rechterbeen voor. En daar komt Vermeer in het groen. Plukt hij de bal uit de lucht? Goed gedaan door Kenneth Vermeer. Die. Uh... Ja, oplettend is. En reken maar dat hij met een iets verhoogde hartslag aan deze wedstrijd is begonnen. Als je twee matige wedstrijden hebt gespeeld en toch wat punten eh, zeg maar, achter je naam hebt staan, verliespunten. Dan is zo'n hele belangrijke wedstrijd tegen Lyon toch ook weer iets eh, waar je met knikkende knieën misschien wel naartoe gaat. Van de wiel speelt de bal naar al de wereld, al de wereld breed naar Vertongen. En Ajax na 26 minuten nog altijd op 0-0. Vertongen naar Eno, Die staat eigenlijk tussen drie man in. En kan niets anders doen dan terugspelen naar Kenneth Vermeer. Dat is. Uh... Normaal gesproken zeg je een veilige optie. Laatste weken doen anders vermoeden. Maar Vermeer tot nu toe, en die zei het al, maakt een betrouwbare indruk. We moeten het misschien allemaal niet overdrijven. 1-0 nu terug naar Vertongen aan de linkerkant. Vertongen met een bal richting de middenlijn. Daar waar Lodero uitzakt. Loveren dus meeneemt uit dat centrum. Dan is daar dus wat ruimte. Moet Ajax wel snel handelen. Het zoekt wel snelle combinaties met Anita, met Jansen. En nu het open aan de andere kant naar Ebisilio. Dat is de rechterkant. Ebisilio voor het linkerbeen. Gaat hij schieten. Ebisilio oh, Ebicilio, ja, ja. Ja, tussen de palen van het rugby door. Zou je zeggen, oftewel hij schiet heel hoog over de goal van Hugo Lloris. De Franse keeper die de bal dan maar weer klaar gaat leggen voor een doeltrap. En dat allemaal na 27 minuten. Het zag er veelbelovend uit dat Ajax hier wilde doen. Maar Ebicilio rondt het niet heel goed af. Hoog dus over de goal van de Fransen heen. We gaan weer eens naar het matchcenter. Jullie hebben pech, want jullie zitten bij de enige wedstrijd waar niet is gescoord. Wat is er de afgelopen minuten gebeurd? Een tweede doelpunt gezien van Bayern München in de thuiswedstrijd tegen Real. Dat gaat vanavond niet meer fout voor de Duitsers. Ribery 1-0 in Gomez met een eenvoudige intikker 2-0. Zijn ploeggenoot raakte de paal. Bal kwam terug en het was eenvoudige binnenschieten. Dat was hem wat betreft de goals van de laatste minuten. Wat betreft pech, ik hoop eigenlijk voor Ajax dat het gewoon 0-0 blijft. Dan is Ajax met in ieder geval één been in de volgende ronde van de Champions League. Dan gaan we overwinteren. Voor het eerst dat ik een wedstrijd wel 0-0 uh, wil zien eindigen. Nou, 0-1 of 1-1 mag wat Zou, mij betreft Het Zou wel grappig zijn, dan, dan speelt de 0-0. Dan houden ze een keer de 0 nou hoeft het een keer niet. Ja. maar goed, het, is, uh, uh, het gaat goed. Het staat 0-0 na 28 minuten spelen. Nu uitkijken geblazen als uh, Lissandro de bal opzij legt. En dat was een hele aardige actie. Want uh, Gomis uh, haalde uit, maar schoot de bal tegen zijn tegenstander op. Ik dacht dat het vertongen was waardoor de bal over de zijlijn gaat. Het is wel uitkijken geblazen, want ze zijn ontstellend snel in de omschakeling. Olympique Lyon. Olympique Lyon in balbezit via Brian. Brian Reveillière, Reveillière met een voorzet... die door Vertongen uit eigen strafstopgebied wordt gekopt. Dan wil Soleimani zorgen voor enige voortgang. Dat wil hij eigenlijk achterwaarts doen. En voelt dan ineens een Kroaat in zijn rug. Dat is Lovren, ja, een Servier en een Kroaat. Het is niet altijd even goed samengegaan. Maar nu wel handjes schudden. Het is buitengewoon vriendelijk. Het was wel een overtreding van de Kroatische verdediger. En dus krijgt Ajax een vrije trap op eigen helft. Daar waar Vertonghen dan maar besluit om Vermeer in het spel te betrekken. En dan krijgt Vertonghen die bal aan de linkerkant weer terug, terug. Het druk zetten is er van Lissandro. Bal gaat weer naar Vermeer. En dan gaat de keeper van Ajax besluiten... Om het eens aan de rechterkant te proberen. Ebicilio, die wordt zo wat getorpedeerd door Sissoko. Maar het mag allemaal door van de Zweedse scheidsrechter. Hij hing in de lucht, wat op de lucht van, of op de rug van uh, Ebicilio. Maar hij had wel de bal. Deze Sissoko raakte ook nog wel wat bij geblesseerd. Want hij was zo hoog dat hij ook wel hard viel toen hij helemaal op de grond kwam. Via Loris overigens is uh, inmiddels uh, Bastos in de balbezit gekomen. Chris via Lovren, oftewel Olympique Lyon, is op eigen helft. Chris heeft gepaasd naar Reweyere. de man met de mooiste naam in het team van... Uh... Uh, Olympique Lyon, maar hij loopt zich wel vast. En dan kan uh, Eriksen overnemen. Maar zijn paasje, het uh, bekende no-look-paasje. Niet kijken naar degene naar wie hem speelt. Dat was duidelijk, want hij zag niet dat uh, uh, Lodero daar niet stond. Nu balbezit voor Olympique uh, via Lovren. Lovren uh, maar even meegeven aan een van de spelverdelers. Uh, het is uh, in dit geval Courcuf die uh, weinig in balbezit uh, is... En dat is, maar goed ook, want dat is wel een hele goede voetballer die hem teruggeeft aan Lovren. Lovren aan Chris En Chris, ja, die opbouw van Olympique Lyon gaat langzaam. Ze zijn echt duidelijk heel gevaarlijk als het in de omschakeling is. Nu gaat de bal de diepte in naar Bastos. En Bastos staat buitenspel. En dat is maar gelukkig dat Bastos buitenspel staat, want hij was er wel voorbij. en Gregory van der Wiel, het is een handige donder natuurlijk. Die Braziliaan die overigens zijn laatste Interland speelde. En dat uh, moet hem nog geen goed doen tijdens het WK. In de wedstrijd tegen het uh, Nederlands elftal. De exit van Brazilië. En daarna heeft uh, Men Bastos nooit meer een brief gestuurd hier in Frankrijk. Van joh kom je nog eens melden aan de Koppenkabana. Dus moet hij het nu doen met speelminuten hier uh, bij uh, Lyon. Al de wereld met een uh, lange bal richting uh, de middencirkel. Daar waar hij doorgekopt wordt door Ebi De bedoeling was om door te koppen op uh, Lodero. Maar Lodero ligt daar op de grond. Is daar in een uh, luchtduel ik denk met uh, Lovren geraakt. En dus een vrije trap, want dat is gezien door de Zweedse scheidsrechter. Een vrije trap voor de Amsterdammers, een meter of twee over de middenlijn. Iets aan de rechterkant. Lodero voelt even wat aan het gezicht, praat met de scheidsrechter... en zegt, ja, dit was toch een elleboogje van Loveren. Ik moet je eerlijk zeggen, ik sluit niks uit. Ik heb de herhaling even niet gezien, maar ik sluit niet uit dat er wel een elleboogje bij zat. De vrije trap is door Ajax inmiddels genomen. Van de wiel naar al de wereld. En dan zijn we dus weer op de helft van de Amsterdammers. En zijn we ook alweer 31 minuten ver. 0-0 de stand... Uh... Goed gedaan tot nu toe van Ajax, het jonge Ajax. Zelfs wat mogelijkheden gekend in deze wedstrijd. En eigenlijk maar. Eén of twee mogelijkheden aan de kant van Olympique Lyon in die eerste uh, 31 minuten. Ajax mag gooien omdat de bal over de zijlijn is gegaan. En van de wiel de bal uh, uh, gaat uh, gooien hopelijk naar iemand in het uh, blauw. Want in het rood met wit dat zou niet helemaal prettig zijn. Dat uh, gebeurt wel. En dus kan uh, Olympique Lyon overnemen. Maar zit Eno weer goed tussen. Ja die krijgt, wilde ik zeggen, zit er goed tussen. Maar die raakt heel hard zijn tegenstander. En krijgt daarvoor de gele kaart. Hij vraagt zich af waarom. En uh, als hij rechts achter hem kijkt, dan weet hij waarom. Want daar ligt iemand te kreperen van de pijn. Eno is de man die de eerste gele kaart krijgt in deze wedstrijd. De man uit Cameroen uh, moet dus uh, verder oppassen. En raakt inderdaad nogal hard Jimmy Briand. Op een uh, tikkeltje gemene manier. Maar uh, de gele kaart is wat dat betreft terecht. Er worden handjes geschud. En het spel kan verder gaan. Met de gele kaart voor Eno. En een vrije trap voor Olympique Lyon. Het is wel dat uh, de Argentijn Lissandro nog wel even bereid was. Om Eno uit te leggen waarom hij nou die gele kaart gekregen heeft. Maar Eno was nog altijd niet overtuigd. Ondanks dat Lissandro toch wat jaartjes meeloopt. En dingetjes wel herkent. Overigens dus had Lissandro hier wel het uh, gelijk aan zijn zijde. Want het was gewoon ongecontroleerd ingaan. Van de controlerende middenvelder. Van uh, Ajax Eong Eno. Dus. Vrijtrap is inmiddels genomen. Hij heeft uh, nog. Weinig voorwaarts richting voor Lyon opgeleverd. Nu wel als er een trap van Kelstreun terecht komt aan de linkerkant. Toogt van het De Bedoeling was Bastos. Het wordt Van de Wiel, maar via Van de Wiel wel over de zijlijn. Waardoor er ingegooid kan worden door Sissoko. Lissandro nu zou er geschoten kunnen worden. En dat schot gaat maar een metertje naast door Briand, de rechter middenvelder. Goede combinatie van Olympique Lyon op hoge snelheid uitgevoerd. En dat heb je eigenlijk van de Fransen vanavond nog niet zo heel veel gezien. Ook zij moeten wellicht in deze wedstrijd groeien. De ruimte wordt getrokken door Gomis en uiteindelijk wordt Briand dus gevonden door Lissandro en gaat dat schot een meter naast de goal van Ajax. Het is wel opvallend dat twee keer eigenlijk vanuit een spelhervatting Ajax verrast wordt. Eerste keer met het schot van Lissandro ook vanuit een ingooi aan de linkerkant en eigenlijk nu weer precies hetzelfde. Dus bij spelhervattingen staat Ajax nou niet heel direct Goed op te letten. En twee keer identieke momenten dus. Waar een doelpunt ingevallen had of een doelpunt gemaakt had kunnen worden. Door Olympic Lyon. Na 33 minuten blijft het. Omdat dat doelpunt dus niet gemaakt is. 0-0. En balbezit voor Ajax. Als uh, Vertongen achter de bal aan moet rennen. Maar opgejaagd wordt door Briand. Uh, en de bal werkelijk uh, in een vuurpijl richting het publiek uh, schiet. Maar daar ondertussen ook nog Briand mee raakte. En dus de inworp uh, voor Ajax is halverwege de eigen helft. niet aan met de bal in de handen ja ze worden vastgezet op dit moment, de AXC. Dat dus zie je ook bij een doeltrap. Dan staan er meteen een aantal, uh, staat iedereen met een mannetje. En nu uh, heeft meteen ook Olympique Lyon balbezit via Lovren. Lovren achterin kijkt om zich heen, ziet aan de linkerkant de staan uh, en Kelström. Maar speelt terug naar de man in het uh, heloranje met uh, een zwarte broek, heloranje shirt. En zwarte broek en oranje sokken, die uh, herken je, al is het uh, in Nederland. Want uh, in dikke mist herken je een voor Bastos, voor Olympique Lyon. Geen een steekbal, ja weer uh, probeert Lyon Gomis te vinden. In dit geval uh, doorzien door Gregory van de Wiel. Goed, want uh, Bastos maakte zich goed vrij aan de linkerkant. Kon uiteindelijk die steekbal geven, althans dat dacht hij. Maar daar zat dan nog net een Ajaxbeen tussen. tussen. Ajax dat overigens nu via uh, Vermeer de bal verplaatst aan de linkerkant. Waar Funnen er met zijn snelheid misschien wel de ruimte heeft om voorwaarts te komen. Maar dan wel een betere balcontrole moet hebben. Nu gaat de bal via de linksachter over de zijlijn. Is het razendsnel herstellen voor Lyon. Ingooien en Brian zoeken. Maar Anita is dan zo snel dat hij zijn eigen fout eigenlijk kan herstellen. En Ajax weer terug is bij Kenneth Vermeer. Lissandro loopt maar eens door. Kijkt misschien wel eens beelden van de Nederlandse competitie. En denkt, ja, als ik het niet probeer dan heb ik niks. Laat proberen die keeper in dat prachtige groene shirt maar eens nerveus te maken. Uiteindelijk trapt Ajax de bal weg. Komt hij weer eens even zo hard terug op de helft van Ajax in de buurt van Lyon. Maar Lissandro staat buiten spel. Ajax heeft dus weer het balbezit via een vrije trap. Dit is de wereld. Het is een beetje verlegd het spel. Uh, daar waar het uh, voornamelijk op de helft van Lyon afspeelde. In de eerste 20 minuten is het uh, het afgelopen kwartiertje nogal Lyon dat op komt zetten. Nu Ajax in balbezit met Eriksen. Nou hier zit wat in. Als hij niet de bal achter Ebencilio had gespeeld. En nu kan er overgenomen worden door Olympique Lyon. Is het uitkijker geblazen als de bal richting Lissandro gaat. Lissandro halverwege de helft van Ajax. Gaat liggen. Maakt Hens. Nee, hij krijgt wel een vrije trap, Lissandro. Hij maakt de hens, maar hij krijgt een vrije trap. En die vrije trap is snel genomen naar de nummer 8, naar Goukouf. Goukouf aan de linkerkant met 1-0 voor zich terug naar Lissandro. Die staat een meter buiten het schapsgebied, zoekt de combinatie met Briand. En die is dan net niet helemaal goed genoeg uitgevoerd om uh, de spits van Olympique Lyon Lissandro in stelling te brengen. Wel gaat uh, over de zijlijn en, of over de achterlijnen, dus opluchting bij Ajax. Vermeer gaat de doeltrap nemen. Wat me nu dus weer opvalt is dat dat twee keer een moment is voor Eriksen om een tamelijk eenvoudige paas te geven. Waar heel veel gevaar uit zou kunnen ontstaan. Eerst keer op Lodero, nu deze op Evisilio. Tamelijk eenvoudig. Maar dat lukt dan niet. Zomaar inleveren bij een tegenstander. En je moet toch wat zorgvuldiger zijn met dat balbezit op de rand 16 bij de Fransen. Nou, hopen dat Eriksen zich verbetert. Na 36 minuten is het nog altijd 0-0. En is het balbezit voor Jan Vertongen. Ja, met name ook omdat die, die ploeg zo goed is in de omschakeling. Is het uh, levensgevaarlijk. Uh, dit ook. Een bal uh, door het centrum. Komt uh, terecht nu wel bij Eriksen. In tweede instantie uh, van de wiel heeft de bal gekregen van Eriksen. Speelt hem naar Ebesilio aan de rechterkant. Al een tijdje daar spelen. slechte paas. En overgenomen door Olympique Lyon. En dan gaat de bal de diepte in. Maar is het uh, goed werk van Ebesilio zelf en al de wereld. Die ervoor zorgt dat Ajax even in balbezit is. Het is dat 1-0 zo hard loopt de knok op dat middenveld. En ervoor zorgt dat Ajax niet al te veel schade oploopt bij dat balverlies. Want het loopt even niet bij Ajax de afgelopen 15 minuten, 16, 17 minuten. Want Ajax wordt teruggedrongen, wordt vastgezet. En weet eigenlijk niet goed raad als ze de bal hebben waar hij nu in vredesnaam naartoe moet. Nu ook weer al de wereld kijkt en zoekt. Maar alles staat vast. Ja, inmiddels heeft ook Lyon de linies wat korter op elkaar staan en zelfs wat meer naar voren geschoven. Waardoor er, en dat was in het begin van de wedstrijd niet zo heel erg noodzakelijk, wel wat meer beweging gewenst wordt bij de ARC de voorin positiewisselingen en op het middenveld. En als jij dus doorheen wil komen, dan zul je toch in een wat hoger tempo de bal moeten rondspelen. En dan kom ik weer terug op het sokpaardje van net. Ook wat zorgvuldiger. Want op het moment dat je in de buurt komt van dat strafzondgebied. en je kunt Lodero vrij voor een keeper zetten. of je kunt net Emicilio eigenlijk oog nog oog met Loris zetten. dan moet je dat ook gewoon doen. En als je op dit niveau speelt, dan heb je dan ook van de kwaliteiten. om een balletje van A naar B te spelen. En dat moet onder druk ook gebeuren. En dat zijn eigenlijk kleine dingetjes die bij Ajax vanavond ontbreken. Want maak je die eerste goal? Ja, dan gaat het misschien wel veel gemakkelijker voor je. Kries nu met de bal richting Koerkoef, Die draait weg van zijn directe tegenstander, dat is Jansen. De bal gaat naar Gomis, halverwege de helft van Ajax, keurig overgenomen door Corcouf, Die sleept de bal vervolgens richting het Schafs op, het Daar staat Briant, daar staat ook iemand te verdedigen. En dan Gomis uiteindelijk die over de bal maait. Ja, en hem ook tegen Fertong aanschiet. Wel bal bezitten we nog altijd voor Sissoko, oftewel Lyon. Lyon nog altijd de bal bezitten. Nu is er een beetje een omsingeling van de verdediging van Ajax... Als alles en iedereen zo'n beetje op de helft van Ajax staat, Gomis heeft de bal aangenomen. Tussen twee man wordt gevolgd door Jan Vertonghen, speelt de bal dan naar Lissandro. Lissandro probeert hem terug te krijgen bij Gomis, lukt niet. Speelt de bal dan naar buiten, waar Vesilio uh, de bal over de zijlijn laat uh, rollen. Ja, dat is toch... Uh, een iets minder prettige plek om een inworp te hebben. Maar goed, je hebt uh, balbezit. Van de Wiel zegt tegen EBC-Dio, naar voren. Dat is waar je thuis hoort. Ik gooi die bal wel uh, zo ver mogelijk van die cornervlag vandaan. Want daar is de inworp. Ongeveer 2, 3 meter van de cornervlag. Nu 5, 6 meter. Zeg Alessandro ook, is dat niet veel te ver. De inworp is niet echt lekker, want het komt terecht bij Gomis. Gomis uh, ook niet echt lekker. Speelt de bal uh, achter de rug van Goukouf. En dan kan Kries uh, achterin de bal weer opvangen. En gaat de aanval verder via Lovren. Ongelooflijk hoeveel energie Lisandro in deze wedstrijd gooit. Want hij speelde eigenlijk als tweede spits. Zak met enige regelmaat terug naar het, naar het middenveld. Maar stoort, jaagt aan, dirigeert, is eigenlijk overal mee bezig. En uiteindelijk moet hij dan misschien wel degene zijn die in balbezit komt... en dat steekpaarsje op Gomis te geven. Maar dat, dat lukt tot nu toe niet. Tot opluchting van Ajax zit daar wel steeds een Amsterdamse been tussen. Maar ongelooflijk hoeveel energie hij in deze wedstrijd gooit. Een man die toch twaalf weken geblesseerd is geweest. Waarschijnlijk energie over heeft uh, gehouden aan die twaalf weken inactiviteit. balbezit is er voor Ajax. We gaan alweer richting de rust. Het is toch snel gegaan. Dat betekent toch dat hetgene wat we zien niet heel vervelend is. Het is uh, nog 0-0. Zes minuten precies te zijn tot aan de rust als Kenneth Vermeer de bal speelt naar Gregory van der Wiel. Die naar mijn idee buiten het veld staat. Maar mijn idee doet er niet zoveel toe. Want de grensrechter beslist en die zegt ga maar door Ajax. En een balletje van naar Ebesilio die buiten spel staat. En dat heeft hij wel. We zien in ieder geval, zij zag het misschien net ook wel goed. Maar nu doet hij de vlag in ieder geval omhoog. En levert het een vrije trap op voor Olympique Lyon. We hebben precies 40 minuten gespeeld. Stand 0-0. En elk gelijkspel, laten we dat er even duidelijker bij zeggen, is in het voordeel van Ajax. Want op dit moment is Ajax 7 doelpunten beter dan Olympique Lyon. Dus er moet er heel wat gebeuren. Uh, want eerst kijk je naar de onderlinge resultaten. Als het allebei de keren 0-0 is, dan gaat het om het aantal doelpunten als Ajax. Het zou nog veel mooier zijn als Ajax een keertje scoort. En Olympique Lyon dat niet zou doen. Via Chris gaat de bal over de zijlijn. En mag Ajax gaan gooien. En zie ik daar Soleimani met de bal in de handen. Maar die laat het over aan Vernon Anita. En nu eens kijken of er iemand is die zich komt aanbieden. Want eigenlijk staat alles stil. Ja, nu Soleimani wel enigszins in beweging. Krijgt hem keurig mee in de loop. De combinatie met de Eriksen. Soleimani gaat schieten. Rans op gebied. maar schiet de bal uiteindelijk naast de goal van Loris. Maar dit is eigenlijk een beetje... Zoals Olympique Marseille het hele tijd doet. Met ingooien vanaf de linkerkant en dan gevaarlijk worden. Dit is het antwoord van Ajax. Wat uh, jullie kunnen, dat kunnen wij ook. Alleen ja, wat uh, Marseille, of, uh, Marseille zeg ik toch de hele tijd. Mensen is hier zeker niet de vader van de gedachte. Wat uh, Lyon doet, dat doet Ajax dus ook. De bal uiteindelijk niet in de goal schieten. Maar dit was aardig bedacht. Meegegeven in de loop van uh, Soleimani. Combinatie met Eriksen. Maar uiteindelijk wel dus naast de goal van Loris. En Eversilio die er even goed uh, tussen zit voordat hij Socco de bal aangespeeld kan krijgen. En kan uh, Olympique Lyon wel gooien omdat de bal over de zijlijn is gegaan. En nu een, uh, een gevaarlijk balletje op Chris. Chris die dan maar meteen de bal terug speelt op Joris. Joris die met het linkerbeen, want de man is links, de bal naar voren schiet. Richting wereld en Gommies. Half, uh, laten we zeggen, een gelijk spelletje. Want de bal wordt door beide geraakt. Maar uiteindelijk komt de bal voor de voeten van Van der Wiel. Die hem uit, het, uit de achterlinie wegtrapt. En dan had Erik zijn gewoon één stapje naar voren moeten doen. Dan had hij de bal gehad. Nu zit Kourkouf ertussen. En kan de bal via Loris weer in het spel gaan komen. Gespeeld, 42 minuten en nog altijd 0-0. De bal bezit voor Loris, ver voor zijn straks op gebied. De bal gaat richting Gomis. Die wint nu wel een van 1-0. Bezorgd bij Kourkouf. En die wil vervolgens weer terugspelen naar Gomis. Dat gebeurt allemaal zo rond de middenlijn. Maar uiteindelijk zit daar eerst tussen. Lodero, 10 meter over de middenlijn. Geeft een aardige steekbal op Soleimani. Die op snelheid richting het grasomgebied gaat. Christa dan wel de basis. Maar Lovren is de man die dat komt herstellen. Nee, dat is Rivolière. Die kwam natuurlijk overgestoken vanaf die rechterkant. Die doorzag het probleem. En denkt, ja, die Soleimani haalt nog net bij. En ontvutselde hem uiteindelijk ook de bal. Nu kan proberen Lyon naar voren te spelen. Richting Gomis. Maar die verliest in deze fase echt. Elk klopt nu wel. Van de centrale verdedigers van uh, Olympique Lyon. balbezit voor Ajax rond de middellijn. Erikse verspeelt. Maar dat doet vervolgens Gourkouf ook namens Lyon. Speelt de bal namelijk over de zijlijn. Nog uh, 2,5 minuut richting de rust. Van der Wiel gooit in rond de middellijn richting Ebisilio. En Ebisilio mag weer gooien omdat de bal via Gourkouf over de zijlijn is gelopen. Van der Wiel mag dat dan gaan doen van Ebisilio. Ja, weer zagen we balverlies via Eriksen die nogal veel balverlies leidt. Nu gaat de bal weer over de zijlijn in het voordeel van Ajax. Dat levert weer seconden op richting de rust. 43 minuten gespeeld. Van de Wiel gooit halverwege de helft van Lyon op Ebesilio. Ebesilio tussen twee man. breidt Eriksen. Oeh, slechte bal van Van de Wiel. Die levert zomaar in bij Gomis. Gomis bal eventjes terugspelend op Kelström. Kelström slechte bal. Overname Ajax via Anita. Anita bal naar Soeleman. Naar... Uh... Uh, terug naar Anita. Oh, Anita glijdt weg en maakt hens. Ja. Ja. En dan zeg je van, ja, hoe kan dat nou? Hij glijdt prachtig weg. Hele mooie sliding. Maar het is niet de bedoeling als je in op het gebied komt. En een vrije mogelijkheid hebt om, uh, om een voor te gaan geven. Oh, wat zonde is dat. Maar het uh, is nou eenmaal zo... Een, uh ja, Het is bijna koddig om te zien als je hem ziet vallen met zijn handen op de bal. En dus een vrije trap voor Olympique Lyon. Maar toch weer een mogelijkheidje voor Ajax. Nou, elk geval wat uh, dreiging. Uiteindelijk uh, gestuurd door of een uh, Franse mol of uh, wellicht door de onzichtbare twaalfde man. Het was in elk geval wel curieus hoe uh, Anita onderuit ging. Zal iets met gladheid te maken hebben en uh, het tijdstip van spelen. Het is uh, half tien inmiddels. Het is niet, redelijk is warm geweest. Wat zeg je? Er is niet gestrooid. Er is niet gestrooid. Nee, het is mister geweest. Nee, goed, er zijn allerlei dingen te bedenken. Maar Anita zit er maar mooi mee. Ajax heeft inmiddels wel weer de bal veroverd op Lyon. Rond de middenlijn. Theo Jansen aan de linkerkant. Maar die ja, speelt hem dan toch weer tegen een Frans Blok aan. En zo gaat het hier over en weer. Worden er veel foutjes gemaakt. En heeft uiteindelijk uh, de scheidsrechter een foutje gezien van Briand. Dat is namelijk een hensbal. Op een paas van Eno. Hand omhoog. Bal er tegenaan. Vrij trap inmiddels door Ajax genomen. Het is nog uh, een halve minuut. Tot aan de rust in het uh, Stade de Guerlain. Waar het uh, zeker niet kolkt. Waar iedereen wat om zich heen kijkt. En kijkt naar uh, deze wedstrijd met name die als tussen 0-0 kent. En voor de liefhebbers deze dit stadion heet Gerland, niet naar een van de grootste voetballers uit het verleden. Nee, het is de wijk Gerland in Lyon waar dit stadion ligt. En nu is uh, Anita weg aan de linkerkant. Goeie ingreep van Chris. Maar uh, Sulemani heeft de bal opgepikt. Kijken wat er voor staat. Eén minuut extra tijd gaat er komen. Theo Janssen verlegt de spel naar de rechterkant. Goeie bal. Oei! Helemaal verkeerd beoordeeld door Ebesilio die een stap naar voren doet waardoor hij de stuit zeg maar, verkeerd inschat. En dus de bal over hem heen stuitert en over de zijlijn gaat en Lyon mag gaan gooien. Maar ik zou het al knap vinden als hij is gewoon 0-0 bij rust het uh, houdt. En daar ziet het wel naar uit en zeker niet te minder is in deze wedstrijd van Olympique Lyon. Laatste aanval voor rust. Via Soleimani. Soleimani nog altijd de bal bezit. Bal naar buiten naar Ebesilio. Ebesilio terug op Soleimani. Uh, Soleimani komt er langs. Legt hem terug bij Ebesilio. En die schiet de bal via een tegenstander. Dat was een hele aardige actie van Soleimani. Via Lovren levert het eigenlijk nog een hoekschop op. Dit was een goede combinatie in hoog tempo tussen twee prachtige voetballers. Die dus elkaar moeiteloos weten te vinden. En dan heeft Lyon het geluk dat Lovren er uiteindelijk tussen staat. En vraag ik me af of de scheidsrechter nog Ajax de gelegenheid geeft om de corner die er eigenlijk volgde op de interceptie van Lovren om die nog te laten nemen. Nou ja, ja dus. Matteo Jansen staat daar aan de rechterkant, bal komt bij de tweede. Paul Loris blijft staan, die bal blijft hangen. Maar uiteindelijk kan er niemand van Ajax een lichaamsdeel tegen die bal krijgen... om hem uiteindelijk in het netje te doen belanden. Vertongen was er misschien nog het dichtste bij. Het is het laatste wat we meemaken. Na 45 aardigste minuten in dit Stade de Guerlain... geen doelpunten in de eerste helft. Wellicht komen die er nog in de tweede helft. En We kijken heel snel even naar de statistieken en dan zien we dat Ajax toch iets meer balbezit heeft gehad, volgens de man die dat allemaal bijhoudt... dan uh, Lio, maar het uh, verschil is niet uh, zo uh, heel erg groot. 0-0, dat is een prima ruststand voor Ajax. De wet van Hubble: Hoe verder melkwegstelsels van onze aarde staan... hoe sneller ze zich van ons verwijderen. De wet van Lexens. sterrengedrag leidt tot verwijdering. Bij ieder advocatenkantoor heb je toptalent...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 De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft opnieuw het geweld in Syrië veroordeeld. De resolutie kreeg steun van westerse landen, maar ook van onder meer Egypte, Saoedi-Arabië, Marokko en Jordanië. De Syrische regering probeert al acht maanden lang een volksopstand neer te slaan. Premier Erdogan van buurland Turkije zei vandaag voor het eerst expliciet dat Assad moet opstappen. Het heeft geen zin om te vechten tot de dood, zei Erdogan, waarbij hij verwees naar dictators als Hitler, Mussolini en Gaddafi. De overgangsraad in Libië heeft de namen bekendgemaakt van de nieuwe ministersploeg. Volgens interim premier Al-Kaip is heel Libië vertegenwoordigd. Algemeen werd aangenomen dat de vroegere vice-ambassadeur bij de VN, Dabashi, ook minister zou worden, maar dat blijkt niet het geval. Dabashi had diplomaten al vroeg opgeroepen Gaddafi in de steek te laten en zich aan te sluiten bij de opstandelingen. De Tweede Kamer wil dat huiseigenaren hun woning makkelijker kunnen verhuren. Een meerderheid van VVD, CDA, PVV, D66, ChristenUnie en SGP vindt dat de vergunning die ze daarvoor nodig hebben van de gemeente simpeler moet worden of helemaal moet verdwijnen. Volgens deze partijen is de verplichte vergunning een belemmering om tijdelijk te kunnen verhuren. Dat is een nadeel, zeker in een tijd dat er toch al weinig doorstroming is op de woningmarkt, vindt de Kamer. De houtsneden van de beeldend kunstenaar Escher, die een paar weken geleden opdoken in een kringloopwinkel, zijn geveild voor ruim 9000 euro. Dat is veel meer dan het veilinghuis in me voor de afdrukken had verwacht. Er was uitgegaan van een opbrengst van maximaal 2500 euro. Het boek met de 25 houtsneden dateert uit 1932. Escher heeft ze allemaal gesigneerd. Ze werden gevonden bij een kringloopwinkel in Nieuwegein. Wie de nieuwe eigenaar is, is niet bekendgemaakt. Het weer vannacht in het noorden mist, in het zuiden kans op mistbanken. In het oosten ligt de temperatuur vannacht net onder het vriespunt. In het westen blijft het een graad op vijf. Morgen bewolkt met soms wat lichte regen en maximaal tussen 8 en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Waarom ik zo vaak naar Managementboek ga? Ze hebben het grootste aanbod boeken en e-books, ze informeren me het beste. En als ik bestel heb ik het morgen in huis. Managementboek.nl, de beste boekensite en meer. De klank van de DigiDidoo tijdens de Dreamtime Healing synchroniseert de hersenhelften en biedt verlichting bij gescheurde nagels, muggenbulten, slechte... Aan... Je hoeft je niet overal voor te verzekeren. Gelukkig is er Blue van VGZ. De no-nonsense zorgverzekering vanaf 77 euro. Goedkoop, makkelijk en dagelijks opzegbaar. Kijk op blue.nl het is Easy December bij weekam.nl. Als je December aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Feestkleding, kerstdecoraties, ski kleding of elektronica. Eerstweekam.nl. Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Kijk op Blue.nl. Ook de nieuwste elektronica, nu tot 250 euro korting. Eerstweekam.nl. Ik was single en zocht een vrouw die, net als ik, een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via Mens en Relatie.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 Het is 0-0 bij rust tussen Olympique Lyon en Ajax. En in de rust hebben wij aandacht voor volleybal, tennis en de overige wedstrijden in de Champions League. Want we gaan naar het matchcenter. Rachla Niemeijer, alle ruststanden op een rij. Daar gaan we dan, als ik ze er eventjes bij pak. Laten we dan gaan naar groep A. Bayern München 2-0 tegen Villarreal. Napoli Manchester City gelijk geworden via Balotelli voor de Engels. CSK Moskou, Lyon 0-2 was al afgelopen. spoor. Komt via Halil al tientop gelijk tegen Inter. Manchester United gelijk gekomen tegen Benfica na een goal van Berbatov. Die de gebaseerde Rooney vervangt. Otolo Galati tegen Basel 0-3. Laatste doelpunt van Streller. Real Madrid 4-0 thuis tegen Dynamo Zagreb. En wij horen straks meer uit het matchcenter... en natuurlijk ook de hele tweede helft rechtstreeks van Lyon tegen Ajax. Dan gaan we naar volleybal. De Nederlandse volleybalmannen zijn vanavond aan de lastige weg... naar de Olympische Spelen van 2012 begonnen. In de eerste wedstrijd van het zogenaamde pre-OKT... het pre-Olympisch kwalificatietoernooi in Osijek en Kroatië... verloor Oranje met 3-1 van Finland. Aangeschoven is Maarten Tip, onze volleybal-expert Maarten. Goedenavond. Was dat een nederlaag die kon, die mocht... Hij mag, want uh, Nederland heeft nu nog alle kans om uh, toch... Na de finale te komen was er dan waarschijnlijk Finland weer tegenkomen. En waarom mag je verliezen van Finland? Omdat Finland gewoon hoger staat op de wereldranglijst. Het is een ploeg die uh, bijvoorbeeld heeft meegedaan aan het EK... waar Nederland niet bij was. Een ploeg die over de laatste jaren heen zichzelf al heeft opgebouwd... onder meer via deelname aan de World League. Dus het is helemaal geen slechte ploeg. Uh, in theorie ook beter dan Nederland. En het bleek in de praktijk ook zo te zijn. En dus is het eigenlijk zo dat de zwaarste tegenstander van dit hele toernooi... de eerste tegenstander ook was? Ja. Op papier dan, hè? want het is ja, altijd in ja, de praktijk dat moet we blijken de hoe het, gezien, hoe het ja. allemaal gaat. Uh, maar inderdaad, als je naar posities op de wereldranglijst kijkt... is Finland de hoogste. Nederland uh, zou, moet nu winnen van Kroatië. En dan uh, is er alsnog een plek in de halve finale mogelijk. En uh, dan... Als je dat dan haalt, kom je waarschijnlijk in de finale Finland weer tegen. Dus Finland is de zwaarste tegenstander. En als je dan een keer moet verliezen, doe dat dan maar in de eerste wedstrijd. Ja, en hoe, hoe loopt het toernooi nu verder? Dat is een korte poolfase. Ja, twee, twee poolwedstrijden. Finland vandaag, uh, Kroatië komende donderdag. Die moet dus gewonnen worden. Anders is het al voorbij voor Nederland. En uh, ja, als Nederland dat wint, ervan vanuitgaande dat Kroatië ook van Finland uh, verliest... dan gaat Nederland naar de halve finale. En ja, dan wordt het Portugal of Oekraïne. En dan blijft het altijd weer afwachten uh, hoe dat dan gaat. Maar ja. ik moet zeggen... Als je gewoon kijkt naar het spel, viel het, het spel van Nederland me echt 100% mee vandaag. Ze waren rustig. De enige waar nog wat verbetering in zit is de service. Die was niet altijd even goed. Maar ik zag een rustige ploeg. En een ploeg die echt wel kwaliteit in zich heeft. Met een jonge speelverdeler, Abdelaziz. Die mocht beginnen aan de wedstrijd. Later viel Van Haskamp erin. Ja, dat komt toch vanwege de wat onervarenheid van Abdelaziz. Ook met Van Haskamp ging als speelverdeler blijven draaien bij Nederland. Dus Nederland was gewoon helemaal niet slecht. Als die service nog een beetje op orde komt, iets minder fout. Services, dan geef ik Nederland echt wel een goede kans. Ook als ze verder in het toernooi, mochten ze de finale halen, weer, halen, weer tegen Finland komen. Dus in die zin misschien wel een goede loting. Dat je even begint tegen een sterke tegenstanders. wedstrijd mag je verliezen. Weet je meteen welke vorm je, je staat, in komen. En dan uh, Precies. Ja. Ja. Uh, hoe gaat het nu verder? Want we hebben bij de vrouwen gezien vorige week dat dat allemaal een warrige bedoeling was. We dachten dat ze het toernooi moesten winnen. Toen wonnen ze het toernooi niet. En mochten ze uiteindelijk toch nog weer door naar het volgende kwalificatietoernooi. Uh, gaan we bij de mannen ook zoiets krijgen? Ja, de, de, de bekende achterdeur uh, is hier ook weer van. Uh, uh, maar laten we het vooral niet gaan uitleggen. Laten we vooral <laughs> vanuit uitgaan dat Nederland gewoon uh, dit toernooi moet winnen. En de winnaar gaat sowieso dat naar het kwalificatietoernooi. En als je dan tweede wordt, dan zou je misschien beste tweede van al die pools kunnen worden. En dan ligt er een mogelijkheid als een ander Europees land zich plaatst tijdens de World Cup. Die parallel nu ook aan de gang is. Daar plaatsen in totaal drie landen zich meteen al voor de spelen. Als daar een Europees land bij is, dan zou een beste nummer twee ook weer door kunnen. Maar dat wordt weer rekenen en dat wordt weer ja, is het is natuurlijk wel redelijk groot dat Nederland tweede wordt in dit toernooi. En als je dan al gaat rekenen, zou je zeggen, dan hebben ze het vandaag net niet goed gedaan. Want dan hadden ze nog een setje erbij moeten pakken. Ja. Maar laten we niet zo ver vooruit kijken. Gewoon laten we het makkelijk houden. Nederland moet dit toernooi winnen. En uh, gezien het spel vandaag met nog een paar verbeterpunten, met name op service uh, ja, zijn er wel degelijk mogelijkheden. Is het helemaal geen slechte Nederlandse ploeg, ondanks het feit dat Nederland de laatste jaren nogal is afgestart op de wereldranglijst. Ja, nou en eerst maar eens de volgende wedstrijd winnen. Dat is de volgende poolwedstrijd tegen Kroatië. Maarten Tip, dankjewel. De beste tennissers van de wereld strijden deze week in Londen... om de laatste grote prijs van het jaar bij de ATP World Tour Finals. En de twee beste tennissers van de afgelopen jaren... staan daar nu tegenover elkaar. Roger Federer en Rafael Nadal. Mark Brasser, hoe gaat het tussen die twee? Nou, het gaat uh, goed als je Roger Federer heet en als je voor uh, Roger Federer bent. De eerste vijf games in deze partij die, uh, gingen op service. Uh, 3-2 in het voordeel van Federer. Hij begon met z'n Deze partij staat dus steeds een game voor. En, ja, en toen kwam de, de zesde game. Nadal eigenlijk op zijn service nog niet in de problemen geweest. Maar hij kwam 0-30 achter, kwam 0-40 achter. En toen kwam er een fantastische rally. hele lange rally van links naar rechts. On enorm hoog tempo. Ja, en het was uh, Roger Federer die uiteindelijk het punt binnenhaalde. En dus, uh, op love, zeg maar, Nadal brak en dus op een 4-2 voorsprong kwam. Het is, uh, ja, in die eerste paar games serveerden beide spelers heel erg goed, daardoor niet heel veel rallies. We hebben ook het, het beste tennis van beide spelers zeker nog niet gezien, maar het is Federer ja, die toch op voorhand ook wel, wel favoriet was voor het winnen van deze partij, die uh, ja, een break voor staat in de eerste set. Dan nou gaan deze twee mannen allebei een jaar afsluiten dat ja, waar ze niet heel erg tevreden over zullen zijn. Hè. Zij maakten de dienst uit in de tennis en in 2011 was daar ineens Novak Djokovic hoe staan ze er op dit moment eigenlijk voor? Zowel mentaal als fysiek? Ja, fysiek. Nadal is, is een beetje een, een, een, een probleem. Uh, we hebben hem niet in Parijs gezien tijdens het, het, het grote Masters toernooi. Hij is geblesseerd, had een schouderblessure, liet dat toernooi schieten. Wilde zich optimaal voorbereiden op, op dit toernooi. En natuurlijk nog op de finale van de Davis Cup. Die er ook nog aankomt in december. Dus da daar heeft Nadal ook nog mee te maken. Die belangen spelen er bij hem natuurlijk ook nog. Ja, Roger Federer eh, topfit en in de grote vorm. Dat hebben we gezien in Parijs. Hij had een, een paar weken vrijgenomen. Een week of zes was hij er, eventjes, was hij er even uit. Kwam eh, ja, in zijn hoofd fit en, en, en fysiek ook helemaal fit kwam hij naar Parijs. Had daar niet een hele zware loting. Maar speelde daar wel uh, goed tennis. Won in de finale van Tsonga. Ja, en dat maakt hem toch eigenlijk wel de favoriet voor dit toernooi. Zeker omdat een andere favoriet, Andy Murray... ook een speler die een fantastisch naseizoen draait. Die het heel erg goed deed. Eigenlijk vanaf de US Open al. Eigenlijk daarvoor al. Um, ja, Andy Murray uh, vandaag uh, afgezegd, uh, opgegeven. Hij is uh, vorige week in training geblesseerd geraakt aan zijn lease. Nou is dit toernooi natuurlijk niet een toernooi wat je zomaar even afzegt. Andy Murray zeker ook omdat... Het in Londen is. Uh, hij is een schot, Groot-Brittannië. Hij wilde dit toernooi kosten wat kost spelen. Tegen dokters advies in. Dokters hadden gezegd: van je moet er zeker tien dagen rust nemen. Maar Andy Murray wilde dit toernooi spelen. Heeft natuurlijk ook zo ja, niet, niet veel te verliezen. Uh, ja, hij kan natuurlijk de blessure verergeren. Maar ja, het seizoen zit erop. Dus ja. hij, hij is gaan spelen. Uh, zijn eerste wedstrijd was al niet goed. Uh, die verloor hij uh, van David Ferrer. Ja, vandaag zei hij: zei van ja, het gaat toch echt niet. Ik, ik, ik stop ermee. En ik hou, het, ik hou het voor gezien. Ik ga me voorbereiden op het, op het nieuwe seizoen. Dus ja, Federer in vorm, mentaal in vorm, fysiek in vorm. Dat maakt hem de favoriet. Nadal, het ziet er wel goed uit. Uh, geblesseerd geweest ook nog van de week. Ja, in zijn eerste partij hier tegen Marty Fish uh, maagproblemen. Uh, Denken dat, dat hij iets verkeerds gegeten heeft. Hij had vis gegeten, zei hij van tevoren. Hij moest naar de tweede set van de baan af. Hij heeft lang op het toilet gezeten. Het is natuurlijk ook even ja, een beetje afwachten hoe hij daarvan herstelt. Maar ja goed, het is, uh, het is... Kijk, Federer Nadal, dat is altijd... Wie er nou ook de favoriet is, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Het is natuurlijk een... Een fantastisch advies en dat merk je ook eh, in de O2 Arena in Londen. Het is uitverkocht huis, 17.500 mensen. De vader en de moeder van Nadal hebben we gezien. De vader van Roger Federer is er. He, die vliegen normaal, vliegen die in voor een finale. Die zijn er nooit zo vroeg aan het begin van de week al. Maar die zitten er nu. Eh, snoekerspeler Ronnie O'Sullivan hebben we gezien op hmm. het balkon in de O2 Arena. Dit is zo'n avond eh, toen de loting uitkwam of toen de poolindeling bekend werd gemaakt. Dit is er eentje eindelijk weer. Hè, een Federer Nadal. De vierde van dit jaar. Federer nog niet gewonnen van Nadal dit jaar. 3-0 in het voordeel van Nadal. In onderlinge ontmoetingen in totaal is het natuurlijk ook 17-8 in het voordeel van Nadal. Maar goed, die cijfers zeggen natuurlijk allemaal helemaal niks. Het is Roger Federer die niet alleen in deze wedstrijd, maar ook in het toernooi de grote favoriet is. En die verwachtingen, worden die waargemaakt inmiddels, Mark? Uh, de verwachtingen worden, uh, worden waargemaakt, ja. Het is, het is, Federer is, hij heeft ja, natuurlijk zoveel ervaring. Hij heeft zoveel gespeeld tegen Nadal... Dat hij, dat, dat hij ook weet hoe hij hem op dit moment aan moet pakken. Het is natuurlijk indoor, dat is in het voordeel van Federer. Hij pakt uh, de, de ballen die iets te kort komen van Nadal... pakt hij meteen aan. Hij, hij speelt aanvallend, hij durft in te komen. Hij heeft af en toe ja, fantastische voorrents, uh, Federer. Dus ja, het loopt voor hem zoals het lopen moet. Waarom is indoor in het voordeel van Federer eigenlijk? Ja, hij speelt gewoon indoor beter. Het is natuurlijk toch wat sneller. De baan is wat sneller. Dat ligt er meer. Je ziet ook de wedstrijden die ze dit jaar tegen elkaar gespeeld hebben. En Dinedal gewonnen heeft. Twee op gravel. Nou goed, dat verhaal is natuurlijk bekend. Eentje op Hardcourt. Weliswaar een buiten toernooi, Maar dit ligt verder. De omstandigheden zijn natuurlijk ideaal. De baan is snel. Hij kan hier uitstekend uit op de voeten. En dat voordeel, dat heeft hij. Oké Mark, dankjewel voor nu. We komen later bij jou terug. En dat zal zijn na de tweede. De helft van Olympique Lyon tegen Ajax. Want die staat op punt van beginnen. Ronald van der Geer en die uitkamp. Janis Eriksen heeft de bal gegeven. En Eriksen is de scheidsrechter aan de heren Lissandro en Gomis. En dat zijn de mannen die voor Olympique Lyon de aftrap gaan verrichten. 0-0 de stand. Veel vuurwerk buiten het veld. Met name uit het vak van de meegereisde Ajax-supporters. Maar laten we hopen dat het vuurwerk vooral binnen het veld in het voordeel van Ajax zal worden... 0-0 de ruststand. Tweede helft is begonnen met balbezit voor Olympique Lyon. We gaan terug naar Kries, de centrale verdediger. Breed op Lovren. Dat gebeurt allemaal halverwege de helft van Olympique Lyon. Als de Kroaat wat stapjes voorwaarts maakt, uiteindelijk Lissandro vindt korte combinatie. En hij zit er weer goed op. Als Koukouf en Kelström elkaar de bal toespelen, uiteindelijk revaliëren via Kries. En dan gaat die bal voorwaarts richting Briand. Die een 1 op 1 op de helft van Ajax uitvecht. Hoogt van het stadselgebied met Anita. Gewonnen door Anita. En zo heeft Ajax weer balbezit via Jansen en Lodero. Lodero speelt de bal eventjes naar Ebesilio. Die weer aan de linkerkant speelt. Soleimani aan de rechterkant, Lodero dus in de spits, af en toe terugzakkend. En Eriksen die een stapje meer moet doen in de tweede helft en ook wat scherper moet zijn. Want zijn balverlies in de eerste helft en ook zijn matige pasing in de eerste helft... heeft ervoor gezorgd dat Lyon nog makkelijk in de race blijft. Want hij was zeker niet de mindere in de eerste helft. Hij heeft een aantal aardige aanvallen uit kunnen voeren waarbij het nog gevaarlijker had geweest. waren het niet dat Eriksen niet de scherpte heeft. Die je van het mag verwachten van de, het grootste talent van Denemarken eh, bij Ajax. Spelend balbezit, het rondspelen van de bal door Olympique Lyon. En dan is Eno er meteen bij, die moet uitkijken. Hij heeft een gele kaart eh, op zak. En nu eh, doet eh, Lissandro het voorkomen alsof hij eh, nogal zwaar gewond is. Maar hij gaat gelukkig al weer staan. Vrije trap voor Olympique Lyon. Ja, die overtreding van Eno viel in dit geval wel mee. Was eh, met name gericht op de bal. Ja, Lissandro is een slimme jongen. Weet dat 1-0 geel heeft. En de scheidsrechter zou er maar in trappen. Dan sta je toch ineens met een man, om, man meer op het veld. Tegen Ajax. Nu Lyon met een aanval over de linkerkant. Die geeft een lage voorzet in het strafsopprobied. Briand er niet bij, omdat Vertonger op tijd ingrijpt. Bal komt terecht aan de andere kant. Jansen gaat nu ebc wegsturen op snelheid. EBCVO op de helft van Lyon. Halverwege de helft van de Fransen gaat nu steken richting Eriksen, Maar dat is te hard en te ver. Bal gaat over de achterlijn aan de andere kant. Eriksen was vanaf die rechterkant wel gestart. Maar uiteindelijk is die bal te hard voor de Deen. Overigens is er nog nieuws, betrekkelijk nieuws uit het ajax -kamp, Dat Frank de Boer voornemens is om niet meneer Elham de Wier... kleedkamer 2 op te halen, maar Ismail Aysati omdat het aantal middenvelders, dat hij nou helemaal tot zijn beschikking heeft, niet al te groot meer is. En Ismael Aystad, die misschien nog wel iets kan toevoegen in elk geval aan deze selectie. Dat zal dan de komende dagen moeten gaan gebeuren. Hier is hij er nog niet bij. Hier zit de jeugd nog op de bank. En heeft Theo Jansen, een van de ouderen van Ajax, de bal heel kort even. Want hij levert hem uiteindelijk als hij wil spelen naar Rodero in bij Lyon. Goukouf met een diepe bal richting Lissandro. Het is maar goed dat al de wereld daartussen zat. Want Vermeer kwam wat aarzelend uit zijn doel. En was er absoluut niet bijgekomen, want uh, Lissandro kwam uh, gevaarlijk in de buurt. En uh, ja, Vermeer uh, net niet. hè. Ik weet niet wat hij van, van plan was. Of je komt eruit en je gaat door, of je blijft in je doel staan en dan is er niets aan de hand. Maar nu was het echt gevaarlijk geworden, doordat hij wat wijvelend uit zijn doel kwam. Toch nog altijd een beetje onder de indruk, waarschijnlijk uh, van die uh, afgelopen wedstrijden. Chris moet bij de scheidsrechter komen en zeurt over een uh, elleboog. En uh, allemaal van dat soort dingen. Nou, hoeft hoef je bij uh, Eriksen niet aan te komen. De corner staat nog wel van Goekhoef. Komt eraf uh, de rechterkant. Er wordt uh, wat geduwd en wat getrokken in het trafstorpgebied. de scheidsrechter uh, kijkt ernaar en uh, staat erbij. Daar uh, komt die corner dan met het uh, rechterbeen. Komt op het hoofd van Kries. Blijft dan wat hangen. Dan moet uh, Vermeer komen. En dan komt hij goed bij de tweede paal. Voordat Lissandro maar aan koppen kan denken, heeft Vermeer die bal al te pakken. Kijkt vervolgens of hij het spel snel kan hervatten. Ziet daar geen mogelijkheid toe. Uiteindelijk rolt hij de bal. Als waren het hier een bowlingwedstrijd in de voeten van Eno. Ebesilio is de volgende man aan de linkerkant. Steekt de middenlijn over en dan is nu halverwege de helft van Lyon. Legt de bal achter de laatste linie aan die linkerkant. Bedoeld voor Anita. Maar de bal gaat over de achterlijn. En het is ook buitenspel voor Anita. Die dus iets te vroeg was gestart of de bal van Ebesilio was iets te laat. Uiteindelijk kon hij toch niet meer bij die bal. Dat Revalier hem de pas afsneed. De toegekende vrije trap is inmiddels genomen. Loveren heeft de bal gekregen van Loris Briand. Of Bastos speelt de bal weer terug naar Lovren. En dan gaan we weer via Bastos bouwen aan een Franse aanval. Tenminste, dat lijkt mij wel de bedoeling. Want er is maar één ploeg die hier vanavond op dit veld moet winnen. En dat is de thuisploeg Olympique Lyon. Ja, ik zie wat mensen warm lopen. Ederson onder andere een aanvaller bij Olympique Lyon. Die aan het warm wandelen is aan de zijkant. Terwijl Lyon nog altijd balbezit heeft uh, speelt de bal naar Kries. Kries kijkt dus om zich heen. Staat niet veel vrij, dus uh, gaat het breed naar Lovren. En Lovren uh, ja, kan ook niet anders doen dan naar zijn linksbeek de bal geven. Sissoko, die geeft de bal wel goed uh, naar voren. Bastos uh, is even weg aan de linkerkant en speelt de bal uh, uh, naar de uh, opkomende Gomis. Maar die krijgt de bal niet onder controle. En dan probeert uh, Vertongen de bal aan de rechterkant bij Soleimani te krijgen. Ook dat lukt niet. En nu moet Ajax uitkijken omdat de bal aan de linkerkant is uh, bij uh, Lyon. En een uh, uitbraak mogelijk is via onder andere Bastos. Bastos met een uh, voorzet vanaf de linkerkant in het gebied van Ajax. Weggekopt door al de wereld. Opgevangen door uh, Lodero. Nu een counter van Ajax. Want Erikse nee, nee. gaat één op één met uh, Kries uh, richting Loris. Maar wacht dan even. Krijgt hulp van Soleimani. Soleimani en Loris met een redding. Dit was een aardige counter van Ajax. Ja, gek genoeg stond Eriksen ineens 1 op 1 met Kries. En kon nu uitspelen op snelheid in richting Lloris gaan. Maar hij wachtte op de assistentie. Die kwam uiteindelijk van Soleimani. Die kwam dan wel oog in oog te staan met de Franse doelman. Maar uh, moest wel heel snel handelen omdat Chris er ook alweer met een uitgestoken been in de buurt was. Maar snel handelen deed Loris ook. Goede redding van de Franse keeper. Maar een prima uitbraak van Ajax. Het blijft 0-0. Komt er wel een corner aan vanaf de linkerkant. Van Eriksen, zes uh, minuut tweede helft. Eriksen met rechts vanaf de linkerkant. En uh, de bal. Vertongen en al de wereld staan voorin. Bal uh, wordt gekopt en komt hij voor de voeten van Vertongen. Vertongen alweer een goede redding van, uh, van die keeper Loris. En dan Vertongen die de bal hoog over schiet, waren het niet dat daarvoor al gefloten was voor een overtreding van een van de Ajax-Sieden? Ik denk dat het Sulemani is. Hij nee, is Lodero met, oh, oh, Lodero met ja. een omhaal. Ja, die raakte zijn tegenstander in het uh, gezicht. Uh, en dan kunnen de heren weer overeind komen. En dat was jammer, want het was een goede mogelijkheid. Het was overigens uh, Kelström Kielstr die geraakt werd door Lodero. Lodero ligt nog wel en uh, heeft uh, nog altijd pijn. En dan wordt er gevraagd om een brancard. Daar komen uh, het uh, Croix-Rouge. Nou, dat is niet zo heel raar. Want hij komt er kijk, raar neer, goed, he? nee, kijk goed waar het been komt. Ja, zeg ik even tegen collega Houtkamp. Uh, u thuis kan ik vertellen dat op het moment dat uh, Lodero die omhaal doet. raakt hij dus een beetje in het gezicht van Kelstreum. Die stort de aarde. Maar op het moment dat Kelstreum met zijn voeten richting de grond gaat. komt hij terecht op de neus van Lodero. Dus is. klaas is aan het warmen. Dat, uh, ja, dat is toch wel een redelijke, een redelijke aanraking. De noppen. Van Kelström hebben dus even het gelaat geraakt van Nicolas Lodero. En daar is dus de pijn door veroorzaakt. Ja, daar kun je dus lelijk geblesseerd bij raken. Dan heb je een prachtige artistieke uh, uh, gedachte. En wil je de bal omhalen. En ben jij degene die gevaarlijk spel veroorzaakt? Maar ben je zelf ook het slachtoffer? De verzorger van Ajax is uh, druk bezig om uh, de zaak voor elkaar te krijgen. Met het gezicht van Lodero. De dokter van Ajax is er ook bij. En daar staan er vier van de eerste hulp bij. Om te kijken of het allemaal wel goed gaat. Of die brancard nog nodig is. Nou, die brancard wordt afbesteld. En Lodero wordt nu even naar de kant geholpen. Maar dit was, ja, dit was wel even een momentje hoor voor Ajax. Met name natuurlijk Soleimani. Maar een prima redding van Loris. Voor kwam de openingstreffer van Ajax in deze wedstrijd. Davy Klaassen is aan het warmlopen. Een uh, groot talent. 18 jaar jong pas. Uh, wordt uh, in februari 19. Speelt in Jong Ajax. Is een spits en kan uh, heel aardig voetballen. Hebben we gisteren ook op de training gezien. Toen hij uh, toch de ene na de andere bal er heel redelijk inschoot. Ondertussen Olympique Lyon weg via Lissandro aan de linkerkant. Lissandro met Van de Wiel tegenover zich. Trekt naar binnen. Geeft de bal ja, aan wie? Aan uh, Ebesilio. En die speelt al jaren niet meer voor Olympique Lyon. Nooit gedaan ook. En kan dus uh, weg met die bal. Maar moet hem even inhouden. Speelt hem op Anita. Anita. En dan een hakje. Ik vind dat je dat soort dingen niet moet doen als je in zo'n wedstrijd speelt. Maar nu is uh, Gomes weg. Uh, Brian weg. En speelt de bal voor. En daar komt het maar goed dat uh, al de bal uh, wegtrapt. Maar Ebesilio moet dat soort uh, trucken niet uithalen. Als je 0-0 uh, staat. Een belangrijke wedstrijd. Dan moet je geen uh, hoogstandjes via hakjes en dat soort dingen doen. Dan levert het alleen maar gevaar op balbezit voor Bastos. Die even aan de rechterkant is. Speelt hem even terug op Rewière. Koekhoef in de as van het veld. Halverwege de helft van Ajax kijkt, past, meet en ziet. Eigenlijk dat hij niemand kan aanspelen in de buurt van het schafstopgebied. Dan maar terug naar Kelstreum En uiteindelijk nu aan de linkerkant Sissoko. De linksachter gaat richting de achterlijn. wil de voorzet geven. Wordt eruit gehaald door Soleimani. Bal over de zijlijn. Dan kijkt de scheidsrechter naar de kant. En kijken wij even naar de kant. Daar staat Lodero nog altijd. Nou ja, die lijkt wel weer fit genoeg om zo aan het spel deel te gaan nemen. De dokter shout er nog wat achteraan. Maar je vraagt je af voor hoe lang. En die Klaassen overigens, die wellicht straks dus kan gaan invallen. Terwijl Kries nu van een meter of 35, 40 misschien wel. De bal richting de Ajax-goal schiet, maar uiteindelijk in de handen van Vermeer. Die Klaassen is overigens een type Siem de Jong. Kan dus vanaf het middenveld spelen. Maar ook zoals er vandaag verwacht wordt in de spits. En dus een logische stand in voor Lodero. Die nu het veld weer inkomt bij die 0-0 stand na 55 minuten. Maar hij heeft nog last. De bal bezit voor Olympique Lyon Uitkijker geblazen. Dus als de bal via Gomes niet goed wordt gespeeld richting Lissandro... en Eriksen daar goed uitkomt in de samenwerking met Van der Wiel. Van der Wiel door het centrum uitverdedigd. Dat mag in dit geval omdat er geen speler van Lyon in de buurt was. En vertongen de bal naar Lodero speelt. Lodero naar Anita. Anita even de bal doorspeelt op Theo Jansen. Theo Jansen probeert de bal naar voren te spelen. En krijgt even heerlijk ruzie. Goed oh, niet doen. Theo hou je in. Want het heeft helemaal geen nut. Hij gaat met Reveilleren aan de slag. En Reveilleren die uh, loopt maar te zuren en te eikelen. En nu komt Demisilio erbij. En nu moeten er wat mensen bij de scheidsrechter komen. In ieder geval Theo Jansen en Reveilleren. Kijk Theo, mag ik u een hand geven? De naam is Jansen. Uh, Reveilleren, hoe schrijf je dat? Je, je krijgt toch allebei een gele kaart. Hoe hard je de hand ook schudt van je tegenstander. Geel dus voor Reveilleren en voor Theo Jansen... Het zijn gele kaart nummer 2 en 3 in de wedstrijd voor de late inschakelaars. Eon Eno heeft ook voor Ajax een gele kaart moeten incasseren. Goed, de, vrij, de inborp is nog altijd voor Ajax. En we zitten in minuut 11 van de tweede helft. Het staat nog altijd 0-0. Anita Gooit richting ebc maar Die weg wordt afgesloten door Bastos, de overnemer van Lissandro Iets van korte duur, Ajax neemt hierover, over, wordt fel onder druk gezet. Komt er uiteindelijk wel uit via Ebicilio, 1-0. En het verplaatsen, ja slim, want daar ligt de ruimte iets naar achteren rond de middellijn. Naar van de wiel aan de rechterkant Soleimani. Hoog baltempo nu richting Eriksen. Maar ja, Lovren is ook gewoon international. En weet van wanten, maar glijdt de bal nu wel over de zijlijn. Snel ingooien is er van Eriksen. ...naar Theo Jansen gespeeld. Die staat in de as van het veld. Bal gaat breed naar Anita. Op de helft van Olympique Lyon zijn we nu. Daar speelt Jansen, of Jansen wordt weer aangespeeld. En die verplaatst vervolgens richting Soleimani of richting Eriksen. Maar ja, die bal is lang onderweg. Doorzien door de heren Bastos en Sissoko. En uiteindelijk door die laatste ook naar voren geroeid, Maar wel over de zijlijn. Betekent dus dat de Ajax gewoon het bal bezit weer heeft. Op eigen helft weliswaar. Daar waar Toby wereld aan de rechterkant ingooit. Richting Kenneth Vermeer meegeven aan Jan Vertongen. Daar waar Ajax dus rustig de bal mag rondspelen. We zitten